Ook raakten twee Nederlanders gewond, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de toedracht van het ongeluk weet het ministerie verder niets. Volgens het persbureau Reuters botsten de vier op een vrachtschip. De boot zou 75 opvarenden hebben gehad en onderweg zijn geweest van Hongkong naar Guangzhou. Voor zover bekend zijn de twee Nederlanders de enige doden. De douane controleert vanaf vanavond extra op zwart geld. Ook de Belastingdienst en het KLPD doen er aan mee. Er worden onder meer geldhonden ingezet.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 Alternative FM hier op CVM Zandvoort. Standaard een plek voor echte muziek. In plaats van al die Rihanna dingen. En we hebben nog steeds Project D in de studio. Oh man, ik heb wel verheugd. Maar weer op het volgende nummer. Um, dat wordt uh, Release My Soul. En jongens, zijn jullie er weer klaar voor of niet? Bijna, voor het... bijna, bijna, bijna. Bijna, koptelefoon nog op. Yeah. En dan uh, kunnen we knallen. Ja, yeah, we kunnen knallen. Yes? yes. Succes. Na het applaus mogen jullie spelen. 3, 2, 1... Right Weet je dat? Jullie kunnen zo naar de Rob. nou, jullie kunnen zo naar al die beetjes. Schrijf ja, ons in, zou ik zeggen. We, we gaan dat voor jullie regelen. Helemaal goed. Ja, ja, ja. Maar die beetje jij vertelde net ook van dat jullie een beetje hadden in Hillegom. Ja. En in. Uh, en in Brielle. En dat hebben jullie op één avond gedaan. Hè? En dat waren toevallig ook nog eens. Dat waren twee finales. En dat was toevallig ook nog eens op dezelfde avond. Dus we hebben zo kunnen fixen dat we het begin van de avond. als eerste act in Brielle hebben kunnen optreden. Je kunt je voorstellen, de zaal was nog niet zo vol. Hè? We moesten het publiek echt warm krijgen. Nou, zijn we meteen doorgeschoten naar Hillegom. Hebben we daar als laatste band opgetreden om half één. Nou ja, was ook een te gekke show. En toen kregen we dus een telefoontje. Ik belde toevallig op. en ik, Het werd net eigenlijk, stond de jury op het podium. En toen hebben ze gezegd... Project D heeft gewonnen. Dus als eerste bandje. Geen idee wat er daarna allemaal is gekomen, maar het niveau is daarna niet meer getopt. Wauw, dat is echt tof. Maar jullie hebben de hele gom helaas. De hele gom hebben wij helaas niet gewonnen. Wie heeft ze gewonnen? Wie is het Okke. Okke iets en die stond met zijn. Okke punt. Met zijn akoestische gitaar. Okke punt. Vrienden geworden of. Ja, aardig, Groos. Hij zit op het conservatorium met onze drummer. Wauw. Wat is ook wel grappig, want jullie zijn, nou ja, studerende denk ik. Ja. Wat studeren jullie allemaal? Of wat doen jullie naast het gitaarspelen? Oeh, moeilijk. Ja, ik <laughs> Bier drinken, bier drinken en tiet roepen. Nee. Ik, ik probeer nu al twee jaar het conservatorium op te komen. Dus, uh, en wij zijn allemaal, kennen we elkaar eigenlijk, althans ik ken deze jongens van het voorbereidende jaar van het conservatorium. En uh, dat is me twee jaar lang nog niet gelukt. En, uh, kom wel, hier kom wel. Die... Ik heb volste vertrouwen in. Ik ook, ik ook. Dus <laughs> dit, jaar, dit jaar gaat het hem worden. Oké, okay, want jij bent eigenlijk de nieuwe gitarist. Wat, wat is er met de oude gebeurd? Is hij weggevlogen? Is hij een nieuwe band uh, gevonden? Uh, of uh, is de licht dat gevoelig en dan moeten we nu heel snel nieuwe platen starten? <laughs> nee, Les uh, ja, hij was ook gewoon echt gek. Een uh, hele fijne gozer, speelde ook echt supergoed. Maar hij had gewoon echt te weinig tijd en uh, hij kreeg het veel drukker met school. En zijn motivatie werd daardoor ook minder in de band. En gegeven is die dus ook zelf meegekomen van jongens, ik wil jullie niet tegenhouden met de groei. Ja, nou, dat, uh, dat is wel eerlijk. Ja, en, is echt, uh, jullie uh, kunnen knallen. Veel respect voor de jongen. Goede gozer ook, ja. ja nou, effect. applaus voor die gozer. Natuurlijk. Ja. Ja. Want, uh, jullie gaan straks weer een nieuw nummer spelen. Dat doen we om half. Uh, we gaan nu uh, weer een van jullie invloeden draaien, denk ik. Uh, Pul Jam, iemand? Yeah! Ja! Ja! Nice. Gaan we de nieuwe draaien? Dat is uh, De Vixer van Backspacer. Er is nieuws over de zanger van Block Party. Hij gaat solo. Hij gaat een solo plaat opnemen. Misschien wordt het wat, misschien wordt het niet. Ik weet het niet zo met solo-projecten. Alhoewel, Queens of the Stone Age en Led Zeppelin. En ja, Full Fighters hebben ook een mooie band ges gestart. Damn Crooked Vultures. We proberen nog steeds. Uh, die proberen nog steeds mp3 slash cd slash dingen te krijgen. Maar ik denk dat ik nog steeds moet wachten op de 17e wanneer de cd uit gaat komen. In ja, dat altijd in alles eerder hè. Hey, een oh. nieuwe Nieuw fen, ja, maar dat, dan ga je op YouTube-kwaliteit draaien en dat is toch wel heel slecht op de, op de radio hoor, moet ik je zeggen. Radio-kwaliteit is al niet hoog, Ja, het is, uh... het is briljante muziek. Kennen jullie The Crooked Vultures? Of? Ja? Ah. ja, ik ook. Ik was er ook bij. was tof, hè? Knall Knallensteinen. Uh... Ik, ik hoor dat uh, nog een bandje hier zit eigenlijk, hè. of laten we zeggen delen van een bandje. Van hun? Ja. Er spelen nog uh, mensen in een ander bandje. Wie? Wie? Nou, vertel, vertel. Kom even dichter bij de uh, microfoon, ja, dat is misschien makkelijker. Ja, de, het is uh, een bandje waar wij auditie mee gedaan hebben voor het conservatorium. Dat is het Power Trio. Wauw. En uh, ja, we proberen uh, ja, muziek te maken richting Queens, Triggerfinger. Oh! Dus een uh, beetje dat soort muziek. Gewoon jammuziek, muziek, maar ook met de oude sound. Fijn, maar ook Met, de oude sound van Queens of the Stone. Uh, het is een stoner. Nou, nee, nee gewoon uh, bijvoorbeeld uh, oude versterkers. Basgitaar uit 64. Dat is wel gaaf. Uh, de de snertrum die ik nu bij me heb is een uh, Ludwig Supraphonic uit 64. Dat zegt denk ik Marcus meer dan ik. Dus... Nee, ik ben ook niet van de instrumenten. Oh. Ik ben, uh, <laughs> ja. ben, ja. ben meer echt over, van de Ik, ik kan wel zeggen erachter. dat het een oude klank geeft. Ga ik ja, vanuit? Bonham speelde erop. Oh, oh. Dus, vet, uh, vet. Ja, ja. Uh, <laughs> uh, oké. Okay, um, jullie gaan straks nog een nummer spelen. Maar nou, jullie... zij wil ook nog een keer langskomen dan dat beentje hier al. Ja, misschien wel. Heb je oh, dus ja, kijk, we staat uh... een beentje nog? Ja, we zijn uh, laatst weer begonnen. Wauw. Dus uh, we gaan dan uh, we beginnen met een kleine set van uh, misschien vijf nummers. Zorgen dat het echt goed in elkaar nou, zit. Precies vijf nummers voor deze uitzending, toch? Precies. Ja, dus, uh, dus, uh, dus jullie zijn het volgende jo, dus er volgende mij niet aan de Misschien. Je weet het, als, hè? Als we vijf nou, nummers hebben. Nou, misschien. Hebben. Net was je nog uh, veel optimistischer. Net je weet het, hè? Het, uh, ja, ja, willen net. wel een keer altijd langs komen. Okay, ja, op maar NL. we moeten eerst vijf nummers hebben. <laughs> nou, dat gaat wel lukken. Eerst ja, moeten ze, ja. ze materiaal hebben. Ja. Vijf, ja. Weken. vijf weken. Vijf weken, vijf nummers. Nou, ah. je kan, nee, dat lukt wel. Je kan, weet het, uh, uh, je kan ons altijd mailen op info.altfm.nl. En dat wil ik ook bij uh, de luisteraar. Jij die daar luistert. Wil ik ook meteen aansnaaien, snoeren, wat dan ook. Vind je deze band cool? Vind deze Vind je deze band slecht? Meld het even, info at Laat je mening achter, info at En voor de snelle beller hebben we ook nog een paar telefoonnummers. Ja, ik Al denk ik oplost. niet dat dat gaat gebeuren: 57. 5731969. Ik herhaal: 5731969. En als je liever mij hebt, dan hebben we 5730393. Wat zei je, Marcus? 5730393. En wie nog meer in een dubbelbeentje speelde was Josh Hom. Hij speelde zowel in Queens of the Stone Age als in The Eagles of Death Metal. <laughs> Nou, we zijn er weer klaar voor, hoor. Ze zijn er ook weer klaar voor. Het dynamieke het dynamische, ja, quartet. Hoe zeg je dat? In ieder geval quartet. quartet sorry, ja, dat wordt, zocht ik, het dynamieke kwartet van Project D. Ze gaan hun meest dynamieke nummer gaan ze spelen. Mag... sorry, <laughs> ik ben ook heel goed in Nederlands. En nogmaals, als je het goed vindt, als je het goed vindt, bellen, hè? Bel gewoon. 5730393 of 5731969 En dat ging heel hard, je kan ook gewoon mailen Info at altavend.nl Jongens, go ahead! Yo! Dynamischer kan je het niet hebben. Wow, Wauw, wat spelen jullie goede muziek zeg. Ik kan er gewoon niet anders zeggen. Ik zat een beetje weg te dromen, moet ik ook zeggen. Nou, gewoon een beetje helemaal in jouw, in jouw gitaarsound bij deze. Jullie ja. kunnen rocken en jullie kunnen een beetje zweverige muziek maken. Daar hou ik wel van. Hartstikke goed. Goed. Hartstikke goed. En wat vind jij ervan? Laat het even weten. Info at altfm.nl. Hier is Florence in the Machine. Dark days deze over Tenminste, dat uh, doet hij het? Ja. B was dus Jack White, samen met zijn nieuwe band, Dead Weather. Ze speelden laatst in de, in de Melkweg en daar hebben ze echt hard geknald, volgens de reviews. Een beetje, een beetje gare sound hebben ze een beetje, een beetje sound. Ik vind het wel tof hoor, en daarvoor hoorde je Florence and de Machine, Dog Days are Over, een groot fenomeen. Dat vind het ik in een geweldig En jij vindt dat echt een leuke plaat. Ja, he? ik vind het een geweldige plaat, ja. Jammer dat we die niet kunnen horen door al die heerlijke geluiden om ons heen. Fijn. Ze gaan straks weer een ander spelen. online wordt Angry Me. En dat, gaan, dat gaat ongeveer gebeuren op 10 voor 9. Dus luister nog eventjes. Relax naar deze zender. Um, ja, 10 voor 10, zo het maar. Ja, 10 voor 10, sorry. Tien, ja, ik loop Goedemorgen. Een beetje, go, ja, goeiemorgen. We, we hadden het net over Lowlands. Waar Ios ja, of Death Metal he, heeft gestaan. Uh, sommige van, de, van Project Dears. Dus ook naar. Uh, uh, naar Lowlands geweest. Hebben jullie ook Passion Pit gezien? Nee. Nee. Weet je wat het is? Nee. Passion Pit is een beetje een band aan het opkomen uit. Ja. Uit, uit Europa. Of, en die hebben een beetje een elektronische sound. Het is een beetje. Is, de zanger is een beetje hoog, kan ik je zeggen. Niet zo hoog. Nou, hoger dan jullie allemaal bij elkaar denken. Hoogst de grootste gitaar van jou. Uh, van jou uh, hoogste snaar van je gitaar. Hij, deze jongen kan zingen. This is the reeling: Passion Pit. Kan hij hoog zingen? Ik dacht het wel. Bij op, op, sommige nummers op Lone End was hij nog hoger. Sommige mensen kunnen bizar zingen. Zoals ik net hoorde van jullie, de Mars Volta. Die kan ook zo hoog zingen. Daar hoor je soms een beetje boos van, jongens. Ja, ga je... Hoor, je, hoor je de brug of niet? Ja. <laughs> jullie gaan weer spelen. Het I laatste is vanavond. De buren, Jullie hebben weer rust. Angry me. Hier is Project D. Angry really... me. That I've got to do, you really is the answer. Tell me that you know everything that I've got to say, you really is the answer. Cause you will try to make me realize All the struggles down I don't know anything that you say Cause you will try to make me realize You. <laughs> Dit is echt gaaf, joh. Hey, dit, is, dit, dit is Angry Me dus, het laatste nummer. Yeah. Vonden, vonden jullie het wat in de studio ja, bij bij ja? ja, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Wat te gek. Wat zijn jullie toekomstplannen? Ja, gewoon ons wereld. Weer een titel. Ja, gewoon... <laughs> Keihard doorbreken. Keihard doorbreken. Nou, doorbreken. doorbreken. Ik denk dat wij dan een hele goede, ja, jullie krijgen de live-opnames. Ja, investeringen. investeringen ja. in jezelf kan noemen. Ja, maar wacht even, als we doorbreken willen jullie terug. Dan komen ja, we nog een keer. Ja, we, we, ja dan dat is waar. En dan komen we terug. Maar dan zitten wij al lang op 3FM en zo, hè. Zo dus, is dat, uh, nee, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Laten we eerlijk zijn. Oh, uh, de nieuwe gielbenen, toch? <laughs> Precies. Begin de dag met een dansje, hè? <laughs> ik vind zijn, uh, zijn jingles toch zo verrot, jongen. Zijn jingles? Ik vind zijn zo de jingles van 3FM best wel verrot. Uh. nee Ze oh, we... hebben ons geluiden... We... zijn hebben onze jingles eens een keer gejat, hè? Ja. ja oe, Laat oe, even ik... hoor. Deze maar... hebben ze ooit eens bij arbeidsvitamine gespeeld. Ja, wacht hoor. Ja... Trouwens, niet eens, maar meerdere keren zelfs. Meerdere keren. Ik hoor hem laatst nog weer op de radio. Het vanaf het begin, dit was onze eerste tune dat we binnenkwamen. Wat een streek. Nou, niemand meer met een koptelefoon, dus niemand hoort gewoon die jingle. Ja, ja, ja. Nou, uh, uh, mijn medebewoners in Zandvoort, Het is. Uh, zitten weer op? Alternative FM, samen yes, ja. met uh, Project D zitten uh, zit voor deze week weer op. Ik heb nog één vraag aan jullie. Ja CD, ja, jullie gaan opnemen, een cd opnemen? Ja. Jullie gaan nog optreden? Ja, uiteraard. We en gaan waar? Aanstaande zaterdag spelen we in Alfa aan de Rijn, in de Max. Dat goed. Uh, de week daarop spelen we in Katwijk. Ook op zaterdagavond in de Schuit. En zijn er meer nog? Zat hè? Ja, Pijnakker. Pijnakker, 12 december, Pijnakker in de Trucker. Um, wat kwam er nou nog meer? Dormi Bella zijn we ook nog aan het regelen, maar die sturen maar niks terug. En wanneer, maar dat... uh, wanneer, wanneer een, uh, een lokale ja, eventorganisator jullie wil hebben, wanneer, waar kunnen jullie jou bereiken? Oh, dat was een zin die er niet heel snel uitkwam. Ze kunnen ons bereiken op uh, info.com. Was Project D. Yeah. Uh, 0906 yeah. Project D, bel yeah. snel. Heel snel. Bel, bel 906. Oh. <laughs> ja, en ja, 06 is ja? er ook nog natuurlijk. Wacht 4, even, 2, wacht 3. even, daar gaan we een jingle voor. Een jingle. 06 423 <laughs> 99256 256. Oké, okay, gaaf. Nou, bedankt dat jullie er waren. Volgende week hebben we weer een beetje. Die gaat alleen niet live optreden. Die gaat hier gewoon zitten, hun, uh, hun stuff draaien. Want die zijn even iets te groot qua bezetting voor ah, deze studio. Jammer is dat weer. Als het niet en die week daarna past. hebben we wel weer een grote band. Dat is 6 Special. Volgende week 21 Gun Salute. En om een beetje een voorproefje te geven wat het is, hier is Hatebreed. Tot volgende week. Tot volgende week.